Met het de Chinese autoriteiten wisten begin januari al van de risico's van het coronavirus, blijkt uit een interne speech van president Xi Jinping die is vrijgegeven. In die speech zegt hij dat er op 7 januari al maatregelen zijn genomen, en dat is bijna twee weken voordat hij er publiekelijk voor het eerst over sprak. Begin januari hielden de lokale autoriteiten in de stad Wuhan de ernst van de uitbraak nog stil. Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is in China voor de derde dag op rij afgenomen. Er zijn nu ruim 68.000 mensen besmet. Het totaal aantal doden staat op 1665.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 Vandaag is nu al de warmste 16 februari sinds het begin van de metingen. In de beeld werd het vannacht 13,6 graden... en dat is warmer dan de 13,3 graden van vorig jaar, het vorige record. Dankzij de zuidwesterstorm Dennis die over het land raast... wordt veel warme lucht onze kant opgeblazen. Vooral aan de kust worden vandaag harde windstoten verwacht. Mogelijk wordt het vandaag ook de eerste meteorologische lentedag van het jaar... In de Irakse hoofdstad Baghdad zijn raketten ingeslagen in de buurt van de Amerikaanse ambassade. Het zijn kleine raketten die neerkwamen op een aangrenzende basis waar ook Amerikaanse troepen zijn gelegerd. Er zijn geen slachtoffers gevallen en er zou weinig schade zijn. De laatste tijd zijn Amerikaanse doelen in Irak vaker aangevallen. Het weer. In het hele land code geel vanwege zware windstoten. En verder is het bewolkt en valt er de hele dag regen. De wind is krachtig tot stormachtig, maar met 12 tot 17 graden wordt het erg zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel? Het antwoord is... Vijf keer...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 Welkom terug bij het uh, tweede uur van ZFM Klassiek. En we gaan dit tweede uur beginnen met een lang stuk. En dat uh, lange stuk, dat is een symfonie. En dat is de symfonie nummer 2 in D-majeur, opus 43. En daaruit het tweede deel. Tempo andante ma rubato. Dat wil wel zeggen tempo andante. Het moet gaande zijn, maar er zit wat zweving in de rubaten. Dat geeft dan dat het niet helemaal strak in tempo is. De componist is Jean Sibelius. En het stuk wordt uitgevoerd door het Göteborg Symphony Orchestra... onder leiding van Santu eh, Matthias Rovali. Santu Matthias Rovali, zo heet de man... Yeah. <laughs> stuk van deze Finse componist. En wij gaan nu verder met het volgende. Uh, dat is uh, De Overture. Een overture van uh, meneer Berlioz En uh, dat stuk dat heet uh, uh, Nee, uh, pff, ja, laat ik het even goed zeggen. Uh, de Overture to Benvenuto Cellini. En dat is uh, Opus 23, H76A van Hector Berlioz. dat zei ik al. Het wordt uh, uitgevoerd door het San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. Dus het was een uh, live-opname van uh, dit prachtige stuk. En uh, als de overtuur al zo lang is, dan zal het hele stuk wel heel erg lang duren. Goed, we gaan naar de drie-intermessie. Opens 117, nummer 1, daaruit. Uh, in S-majeur. Johannes Brahms, die schreef het. En, uh, of die componeerde het, moet je netjes zeggen. En Erik Lu, die speelt uh, piano. Hmm. <music> Thank you. Ustgevende muziek, terwijl het uh, buiten weer een stormachtige dag dreigt te worden op deze zondag. Dus uh, dan is een beetje rustig. Geef de muziek zo wel lekker bij uw uh, ontbijtje of kopje thee, kopje koffie of wat dan ook. Of misschien ligt u nog wel heerlijk in bed te genieten, dat kan natuurlijk ook. Ja, zo, dat kan op de vroege ochtende, uh, zondagochtend, waarom ook niet. Uh, wij gaan intussen verder met het strijkkwartet uh, nummer 14 in Cis Mineur. Is een moeilijke toonsoort. Uh, Opens 131 en daaruit het vijfde deel, het presto. Uh, in dit uh, Beethovenjaar uh, hebben we vrij veel Beethoven. Ja, dat is ook logisch natuurlijk. Het is per uh, 250 jaar geleden dat de man geboren werd. En of uh, is het nou overleden? Nou, nou, dat ga ik even nog uitzoeken. Uh, Ludwig van Beethoven, dus, die schreef het stuk. En uh, het wordt uitgevoerd door het Cator Ebene, en dat is het Frans strijkersensemble. Het normaal gesproken bestaat natuurlijk uit een contrabas, een cello, een alt viool en een uh, gewone viool. Het uh, kan ook wel eens wat afwijken. Het kan ook wel eens zijn dat uh, de cello bijvoorbeeld het uh, zwaarste instrument, het laagste instrument is. Maar over het algemeen is het dus contrabas, cello, alt viool en viool. En dan wat Beethoven betreft. Ja, ik had het eigenlijk vorige week al een keer verteld. Maar ik vertel het nog een keer. Um, het is dus inderdaad het 250ste herdenking van het geboortejaar. Hij is geboren in 1770. En uh, over zijn geboorteplaats, daar doen uh, de wildste geruchten de ronde, op het ogenblik. Uh, volgens de encyclopedie uh, is hij geboren in Bonn, maar... ...en door uitlatingen eigenlijk van de componist zelf... ...die dat uh, zelf zeer betwijfelde... ...zou het ook best eens kunnen zijn dat de man in Zutphen geboren is. En in Zutphen zijn ze dus nu op de naastig op zoek uh, naar bewijzen daarvan. En de, de geboorteplaats uh, waar hij zou moeten zijn uh, geboren... ...dat zou zijn aan de Halve Maanstraat in Zutphen. Nou... Of het allemaal waar is, dat zal blijken. Archeologen zijn op die plaats nog steeds druk aan het zoeken naar bewijzen dat daar ooit misschien een herberg gestaan heeft. En volgens Beethoven zelf, wat hij ooit eens heeft beweerd, klopte dat. Want hij had het ook wel eens over een herberg. Nou. We zullen het in de toekomst allemaal wel eens gaan meemaken. In ieder geval, misschien is hij gewoon wel Nederlands in plaats van Duits. Het is trouwens eh, toch wel vreemd dat zijn naam nou niet von Beethoven is, maar van Beethoven. Dat zou ook al een aanwijzing kunnen zijn. Niet waar? Jawel. Want de, de naam van Beethoven is niet echt Duits. Maar goed, um, genoeg daarover. We gaan nog even door met deze uh, legendarische, geniale componist. Want dat was hij in ieder geval dan wel. Uh, we gaan nu luisteren naar een pianosonate nummer 31 in As Majeur. opus 110 en uit het, uh, deel 3A. Adagio ma non Troppo. Adagio, dat wil zeggen langzaam. Maar niet te veel. Dus niet te langzaam. Dus niet zo dat, uh, hè, dat je erbij in slaap valt. Zou ik maar zeggen. Goed, Adagio, ma non troppo. Ludwig van Beethoven dus. En Maurizio Pollini. Die speelt de piano. Ja, dat is alweer het volgende stuk. Dat gaat uh, zo komen. Maar ik was iets te laat met het knopje. Nou, dat geeft niet. Moet allemaal kunnen. We gaan verder met het strijksextet. Strijksextet. Nummer 1 in bes majeur. Opens 18, deel 3. En daaruit het scherzo allegro molto. Dus uh, scherzo, dat wil zeggen een beetje schertsend. Hè? Allegro. Levendig. Zeer levendig, dus een zeer levendig schetso. Nou, prachtig mooi. Johannes Brahms, wederom, die uh, schreef het stuk, componeerde het stuk. En dan gaan we luisteren naar het Kamerorkest van het WDR Westdeutsche Roenvoeg Symphony Orchestra, Onder leiding van Semyon Bitschkoff. MUZIEK ...dat het niet levendig was. Mooi stukje muziek. Zeer heftig. Lekker snel. Dan gaan we naar de Drie Stuivers Opera. Oftewel de Draai Groschen Oper. En de eh, Zuhalter Ballade. De ballade van een pooier. Nou ja zeg. En dat op zondagmorgen. Uh, het is gearrangeerd voor saxofoon, strijkkwartet en piano. Dat is dan weer een hele aparte combinatie. Kurt Wijl schreef het stuk natuurlijk. En uh, dan hebben we de als uitvoerende Asia Fatayeva, die speelt sax. Dan Florian Donderer, die speelt viool. Emma Joon die speelt ook viool. Yuko Hara, alt Tanja Tetslav speelt cello. En Stepan Simonian die speelt piano. Hele aparte combinatie dus. En ook hele aparte muziek. Uit de drie stuivers opera van Koert MUZIEK Hele aparte muziek, uh, dit uh, prachtige stuk uit de Opera. Ja, ik moet even shuffelen in, uh, in de lijst. Want de tijd zit er alweer bijna op. En um, ik heb nog één kort stuk voor u. En <tossimus> ik had nog wel een langere ook, maar die kan er niet meer in. Dus die bewaren we tot de volgende keer. Trio Sonaten in G Majeur RV 71 deel 3. Allegro. Antonio Vivaldi die schreef het en dan hebben we Chiara Zanisi die speelt viool uh, en uh, Giovanni Solina die speelt cello. En uh, daarna als er nog wat tijd is als vuller dan uh, maken we de overgang naar de jazz weer wat makkelijk door een uh, hele speciale uitvoering van het Brandenburg Concert. Doe ik wel meer. Uh, van Hubert Laws, ja, dat, de, de jazzkenners die, die zal dat wel wat zeggen. Dus die doen we als opvuller als naar de jazz toe, als dit stuk. Als we nog wat ruimte overhouden. Hubert Laws dus en zijn versie van het Brandenburgs concert. Maar eerst Vivaldi. Ik dank u voor het luisteren en ik zou zeggen tot volgende keer.